En het het Sint-Pietersplein in Rome staat vol met gelovigen... die de inochtjes in hun in open pausmobiel op het plein waar hij laat werd toegejuicht. Onder aanwezigen zijn staatshoofden en regeringsleiders uit de hele wereld. Uit Nederland zijn premier Rutte, prins Willem-Alexander en prinses Maxima bij de plechtigheid. Paus Franciscus krijgt tijdens de plechtigheid het pallium opgelegd. Een witte band gemaakt van schapenwol. En ook krijgt hij de vissersring waarop een beeld in staat van Petrus als visser.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 In Iraakse hoofdstad Baghdad zijn 22 doden gevallen bij bomaanslagen in Sjaïtische wijken en zijn zeker 80 gewonden. Vlachtoffers vielen bij aanslagen met bomauto's en bermbommen, voornamelijk bij kleine restaurants en bushaltes. Sunnitische opstandelingen die banden hebben met Al-Qaeda plegen de laatste tijd steeds vaker aanslagen. Ze zouden daarmee het land willen destabiliseren en de Sjaïtische regering van premier Maliki ten val willen brengen. Dan nog het weer bewolkt en af en toe regen, eerst in het zuiden, maar later ook in het midden van het land. Temperatuur 3 graden in het noorden en een graad of 7 in het zuiden. Ook morgen weinig zon, maar wel wat winterse neerslag. Dit was het NOS Journaal. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staan op dit moment geen files. Dit zijn de aangekondigde snelheidscontroles van vandaag. Op de A2 worden gecontroleerd in beide richtingen tussen Utrecht en Den Bosch. En de A17 staan ze vandaag tussen Moerdijk en Roosendaal. Maar natuurlijk kan de politie ook op andere plekken op snelheid controleren. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zo, we beginnen voor u drie van Standvoort op zondag. We hoort de uh, Propaganda en Jewel. En daarmee wordt het uh, tien over vier, derde en laatste uur van uh, dit programma. En wat gaan we daarin allemaal doen, Albert Jan? Oh, er loopt een hond over met het blaadje heen. Oh, ik denk wat hij je in één kom, keer. Kom die, is, die is niet groter dan. Zo ah, ja. hé. Uh... Ja, hoe groot is dat ding eigenlijk? Drie, drie, of, 30 centimeter? 30 centimeter, nou, kijk, kijk even mee op de webcam kijk, uh, van CFM. Ja. www.centervibesalford.nl Kijk live mee. En dan, uh, de dieren van de week. Zijn de zijn dieren animeerd. van de week. <laughs> Bij CFM. Nee hoor, ze zijn uh, niet te koop en niet te geef. Nee, maar, maar goed. Uh, rond de klok van half vijf uiteraard de dieren van de week. En het staat uh, deze week in het teken van de dierenasiels. Uh, en er wordt binnenkort een dierentocht georganiseerd. En die kunt u sponsoren. Rond de klok van kwart voor vijf heeft liefhebbers opgelet, daar is hij weer, het gedicht van de week. En die staat in het teken van Verhuizen. Uiteraard volgen wij de, de beide wedstrijden die momenteel worden verspeeld. Ja, zal ik wat uh, verklappen? Ja, doe maar wat. AZ tegen Ajax, op dit moment 2 tegen 3 en nog een paar minuten te spelen. Dus dat wordt heel spannend daar. En dan Feyenoord tegen FC Utrecht, daar staat het 2 tegen 1. Goed, uh, uiteraard nog uh, tussendoor Zandvoort nieuws in het kort. En uh, wellicht nog wat sportnieuws als we tijd hebben. En natuurlijk nog heerlijke muziek. Nee, we hebben geen tijd over het John. We hebben het zo druk. Druk, druk, nee, druk, je moet nog met de telefoontjes spelen en zo. Dus ja. weinig tijd om radio te maken. Maar we hebben heel veel lekkere muziek voor je. Waaronder deze. You should have seen look in my Should have known by the tone of my voice, maybe. But you didn't listen. You played dead, but you never believed. kleine kleine meisjes waren. Bob Ciclarody en de Love Generation. Het is wat anders dan een Kuikentje Piep, maar wel leuk om een keer te draaien bij Zandvoort op zondag. Ja, het is uh, bijna tien minuten voor half uh, vijf geworden. We gaan het hebben over de Kinderkunstlijn, uh, Albert-Jan. Ja, want daar uh, uh, dat past Prima tussen alle activiteiten die er binnenkort allemaal weer in Zandvoort op stapel staan. En afgelopen vrijdag werd het, laat zeggen, het laatste gedeelte van de zesde kinderkunstlijn officieel ingeluid in het, de centrale hal van het gemeentehuis. Want alle schilderijen die door de circa 150 kinderen zijn geschilderd staan nu her en der de expositieruimtes in de diverse winkels en, en, en andere gelegenheden, zoals ook hier in de studio. In onze expositieruimtes uh, staan ze ook. Juist. Ja, zeker. Dus u kunt een tochtje, tocht maken door het centrum van Zandvoort. En dat voert u via het Gashuisplein naar het Raadhuis, de Grote Krocht, Kerkstraat, Bakkerstraat, Halterstraat, Kerkplein, Vlemingstraat en Badhuisplein wederom. En daar staan al die de schilderijen geëxposeerd. U die looproute uh, is verkrijgbaar bij het VVV Zandvoort en het Zandvoort Museum en door de week ook bij de Centrale balie aan het gemeentehuis. Dus ik zeg, zou zeggen, alle opa's en oma's gaan eens met de kleinkinderen zo'n looproute lopen langs al die kunstwerken. Een leuke besteden middag. En ben je op het uh, Raadhuisplein geweest, uh, Albert Jan? Over ja. de banken mooi beschilderd. Ja, en in tegenstelling tot wat ik vrijdag melde, want ik dacht dat die ook naar de boulevard zouden gaan. Die, blijven daar, die gaan daar dus niet heen, vorig jaar wel, maar deze blijven gewoon op het Raadhuisplein staan. Helemaal leuk de Kinderkunstlijn hier in Sandfoort. Here is one direction at the U-breakdown. Oh yeah. One way or another. I'm gonna find ya. I'm gonna get you, get you, get you, get you. One way, all another, I'm gonna win ya. I'm gonna get you, get you, get you, get you one way, all another. I'm gonna see ya. I'm gonna meet you, meet you, meet you, meet you one day. Maybe next week I'm gonna meet ya, I'm gonna. I'll meet you. I'll meet you. I will drive past your house, and if the lights are all down. I'll say ...tussen drie en vijf, dan zijn we bij oh, CFM. De, hitlijst, de eigen hitlijst van CFM, de Euro Breakdown... ...met de 40 lekkerste platen van Europa. Allemaal op een rij zet door collega Sjors van Dam. Je hoorde daaruit uh, de single van One Direction. Wat een heerlijke plaat en nog meer heerlijke muziek is hier... ...van Earth, Winter, Fire. De wedstrijden die vanmiddag om half drie gestart zijn in, uh, in de eerde divisie, die zijn inmiddels uh, ten einde. Dus we gaan ze eens even doornemen, nee. Oh, ja. uh, we zijn de kampioenen ja, uit Amsterdam. Joh, makkie, walkover, <laughs> walkovers. Walk over. Breda tegen Willem II, de wedstrijd uh, die vanmiddag om half 1 begon. Uh, is geëindigd in een uh, 4 4 0 stand. Ja, 4-0 zelfs. Ja. En dan gaan we naar AZ-Ajax. Het was waarschijnlijk zinderend tot de laatste minuut. AZ-2, Ajax-3. Een geweldige overwinning dus voor Ajax... waar ze weer koplopers zijn in de eredivisie. Dan hebben we Feyenoord tegen FC Utrecht. Een mooie winst voor Feyenoord, want daar werd het 2 tegen 1. En wat gebe gebeurt er zo meteen om half 5? Om half 5, FC Grunning... Tegen Twente. FC Groningen tegen Twente voor de mensen die het even niet verstaan hebben. Lijf uit de Euroborg, hè? Die, die wedstrijd begint dus zo dadelijk om half vijf. En die houden we ook in de gaten bij Zandvoort op zondag. Maar eerst het dier van de dag na deze van Lionel Richie.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 Hey, no.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 song Eentje met bloemetjes kopen hoor. Dat is wel bij je. Ja. Helemaal met het uh, truitje wat je nu aan hebt. De bloemetjes uh, over je telefoon. Helemaal goed. Ja, de een leider bij CFM Zandvoort op zondag. Nog bij je tot vijf uh, uur vanmiddag. Dat was de single All Night Long. En daarmee is het half vijf geweest. Tijd voor het dier van de dag. Eigenlijk een klein beetje een oproep. Waar Frank een hele grote rol bij speelt. Juist. Want uh, luisteraars, zoals je weet, elke dag van het jaar worden door de betaalde krachten... en de vele vrijwilligers van de dierenbescherming Noord-Holland-Noord en Noord-Holland-Zuid... per dag gemiddeld 420 dieren verzorgd. Elk dubbeltje moet worden omgekeerd en dat is nog... en dan is het nog moeilijk rondkomen. Daarom is het zo belangrijk om geld in te zamelen. Op een sportieve manier geld in te zamelen voor het asiel... is er een sponsorloop in het leven geroepen, de zogenaamde dierentocht... Iedereen kan op zaterdag 15 juni, 15 juni aanstaande aan deze leuke en gezellige dag meedoen. En zich laten sponsoren door vrienden en familie voor dit goede doel. Als unieke actie heeft Dierenthuis Kennemerland uit Zandvoort bedacht... dat hond Frank, daar is hij, een van de langzitters in dit asiel... deze tocht gaat meelopen om zo aandacht te vragen voor de dieren... die samen met hem in dat asiel wachten op een nieuwe baas. En waar verblijft Frank? En als u meer informatie wil hebben over de dierentocht... dan kunt u zich vervoegen bij Dierenthuis Kennemerland, Keesomstraat 5, geopend van maandag tot en met zaterdag van 11 tot 4 uur. Telefoon is te bereiken op 571-3888, 571-3888... Of kijk even op internet www.dierenthuiskennemerland.nl En sponsor Oké, okay, tot zover het duur van de dag bij CFM. Door met de muziek van de dag. De muziek van Vandaag de Dag. Jazeker, hier is Survivor and the Burning Arts. Van Zandvoort met een zee van muziek en een golf van informatie. See, just let me grow I'm on my knees while I'm back Cause I don't wanna lose To replace me Bij CFM draaien we de speciale remix-versie van de Serial van Metcom. Je hoort de Bing in de Disco Mix. Jawel. Zo dadelijk het gedicht van de dag met de collega Albert Jan. die dan inmiddels alweer tijdstart heeft. en is alles alweer geregeld. Dus hoor je zo dadelijk na dit plaatje bij CFM. Hier is de Alice Passes Project. En dank Anthony. Zofors Radio bij CV Hoor en muziek van de Alan Passers Projects en Don't Ensemble. En daarmee is het kwart voor vijf geworden. En de trouwe luisteraars van de zaterdag en zondagshow weten dan dat het tijd is voor het gedicht. En vandaag gaat het gedicht over verhuizen. Verhuizen. We gaan naar een nieuwe studio door ZFM gehuurd. We hebben een nieuwe studio aan de tolweg in een woonbuurt. We nemen afscheid van het gasthuisplein. Het werd te duur en te klein. We gaan het centrum van Zandvoort zeker missen. Maar met een nieuwe studio zeker niet achter het net vissen. ZFM is blij met de zegen, door de gemeente verkregen. En gaat nu de nieuwe studio volgen op andere tolwegen. Er gaan nieuwe deuren voor ons open. De oude kunnen we nu met een gerust hart slopen. We krijgen twee nieuwe studio's om in te leven. En kunnen daarom Zandvoort zoveel meer geven. Mooie muziek, veel informatie en tv alom. Wij trekken op 1 juni in ons nieuw heiligdom. Nieuwe kansen om nog meer zandvoorters voor CFM te winnen. Daarom gaan wij verhuizen en een nieuw mediapark beginnen. Kwaliteit, continuïteit en betrokkenheid zijn nu te meer in tel. Wij zullen hier aan denken als wij vanuit de Tolweg uitzenden... en daar zitten in ons betere vel... Dank, CFM, voor de tijd die is geweest. Het was een tijd van veel vrijheid en feest. Op naar de Tolweg. Weg. Weg van het Gasthuisplein. Op. Op naar de nieuwe studio met veel high-tech. is even mooi als gisteren het gedicht van de dag. Verhuizen SjfM gaat inderdaad verhuizen naar de tolweg 10a. En daar zijn we heel erg blij mee. En om dat te vieren gaan we eens even een lekker feesten hier in de studio aan het Gasersplein. Doen we samen met een eigen huis een plek onder de zon. Zeggen dat ik iets te gek kom, geen idee, geen idee, wat de smaak van honger is. Als ik geen zin heb om te koken, dan loop ik even naar de markt voor een moot gebakken Als ik morgen geen zin heb om te werken, dan stel ik al het werk voor de overmorgen uit. En dan moet de kleuren van mijn huis meer irriteren, dan vraag ik op de vrouw, maar die vandaag nog overspaart. De hat, en voor dat zij en ik van adem vroeger nu de wol gaan Gaan we met z'n drieën, vier keer uitgebreid Jan Smit en vrienden voor het leven. Albert Jan, jij ja. is bij. Dat <tast> ja, <kast> <tast> ja, <tast> ja, <tast> was al werk. ik alweer. Ik Hij was al werk. even aan het spelen, ja, dat kan dan gebeuren. We zijn uiteindelijk gekomen voor deze aflevering van Standfoort op zondag, Albert Jan. Ja, dat gaat het. Ja, het is even bij gevolg. Het ligt werkelijk voorbij. En dan uh, nou ben ik helemaal van de slag af. Ja, wat, wat ga je nou allemaal doen? Ja, ik zoek iets anders. Wat, ik, zal, ja, ik heb hem al gevonden. Ja, ja. maar ja, dat zouden we niet meer doen, hè? Nee. Nee, oh, nee. dat nee, zou jij weet je wel. Zou jij, dat zou jij dat je. regelen. Dat zou ik regelen, maar daar heb ik een uh, verrassing uh, zo meteen voor. Oké, okay. maar goed, we hebben drie uur uh, zandvoort op zondag uh, gemaakt. Ja, zaterdag mogen we weer tussen twee en vijf uur. Het was weer een feestje, euro. dat dacht ik ook. En volgende week dan zijn we er weer op de zaterdag en de zondag. Bedankt voor het luisteren en een hele fijne zondagavond. Maak er een gezellige zondagavond van. Gaan wij ook doen, hè? Gaan we zeker doen. Oké, okay, en ik ben benieuwd uh, wie de weddenschap gaat uh, verliezen. FC Groningen tegen FC Twente. Nou, ja, dat lijkt me duidelijk. Ja, je hebt de tv inmiddels al uitgekooid, dus de stad, weten we niets. Maar goed, ha, zo, zo verdienen in. we een biertje. Dat is toch altijd wel een fijn idee, hè, zo op een uh, zondagavond. Dat maakt de zondagmiddag weer helemaal goed. En dan gaan we weer uh, de werkweek in. Nogmaals, bedankt voor het luisteren we gaan eruit met de 52nd Street Hier is I Can't Let You Go Let's live and talk for a while Let's find a place to draw the love ah, ah, ah, ah. We keep breaking up and Then we make up all the time